Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het blijft nog even oppassen in het noorden van het land. Het KNMI heeft code oranje in de provincies Friesland en Groningen... en de Waddeneilanden verlengd tot 9 uur morgenochtend. Het blijft hard waaien, waardoor sneeuwduinen kunnen ontstaan. Op sommige wegen ligt zoveel sneeuw dat ze tot morgenochtend dicht zijn. Ophef in Tilburg bij een kerk waar de omstreden gebedsgenezer Tom de Wal aan het werk was. Hij zegt mensen te kunnen genezen van kanker of homoseksualiteit. De dienst was door de gemeente verboden. Toch voerde de Wal midden op straat gebedsgenezingen uit. Hij is opgepakt. In het noordwesten van Frankrijk zijn tientallen mensen gewond geraakt door een hevige storm. Veel gewonden vielen bij verkeersongelukken door dingen die op de weg waren gewaaid. Ook is de stroom uitgevallen en langs de kust waren metershoge golven. Er is veel schade door het noodweer. Het Formule 1-team van McLaren komt volgende maand met een nieuwe auto. De lancering wordt 9 februari uitgezonden vanaf het circuit in Bahrein. Fans kunnen dat online volgen. Dan vertellen wereldkampioen Lando Norris en Oscar Piastri ook hoe ze kijken naar het nieuwe seizoen. En dan nu het weer van Weer Online.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 KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel. Dat past niet eens in dit sportje. Nu Wintersil Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Met Sleeps, en line Tempoor. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. 18 plus dus. Ja? serieus? Seria? Oh, wat een geld. 18.000. wat Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed.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 This is James Hype and you are locked into Stereo Hype Radio. You're going to hear music direct from the clubs, direct from the dance floor, from your favorite house, tech house, techno artists. Turn it up wherever you are. Your moment, I wanna hear it from the back, so let me see your body, Jack. listening to stereo hype radio with james hype who does this get this money no this money no money No, keep a real, son, count this money. Keep a rail, son. Keep a rail, this Keep a son. Keep a real, son. No, no, keep this money. son. Keep a this son. Keep a this money, Keep Keep a real, son. Count this money. No, <packamed écrit> <revenge> It's what its money no doubt, money what it money no doubt, money what it money money money money what it its money money go up money go up money go money go up money money money money money money money go money no doubt, money money money Gelt this money go money go keep it real so I money. this money real son Gelt this money go get this money go keep it real real son Gelt this money money keep it real real son Gelt this money go get this money go keep it real so I get money James hype James hype real James hype James high tight, tight, James Jane's height, tight, James Jane's height, tight, James Jane's tight, James high tight, tight. Jane's height, tight, James high tight, James Jane's tight, James high tight, tight. Jane's height, tight, tight. tight. I don't know I don't know what. I don't know what. I I don't know what. I don't know what. I Hype, hype, hype. Jane tight, tight, tight, Jane tight, tight, tight, Jane tight, tight, tight, Jane tight, tight, tight, Jane tight, tight, tight, Jane tight, tight, Jane tight, tight, 20 uur in de mix. 18 plus speeldoenstijl. Ja? Echt serieus? 7, zo. Oh, wat een geld! 50.000, tot verdikken me. Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen? Ja, Maak er een potje van!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 Ben je het jaar gezond zonder zelf te koken?